Het is onduidelijk of die werkzaamheden iets met de zaak te maken hebben. De man die vanmiddag in Manchester vier mensen neerstak... wordt beschouwd als terreurverdachte. De man van in de veertig stak in een winkelcentrum... met een groot mes op winkelend publiek in. Hij is gearresteerd. Drie van de gewonden moesten met steekwonden naar het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. De vierde gewonden hoefde niet naar het ziekenhuis. Het motief van de dader is nog onduidelijk.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 De man die een agent neersloeg tijdens een trouwstoet in Rotterdam... is de broer van de bruid, meldt het OM. De man van 25 wordt verdacht van zware mishandeling... en blijft voorlopig vastzitten. Hij werd woensdag opgepakt in Lopik, waar hij zat ondergedoken. Het OM neemt de familie kwalijk dat ze niet aan de bel trokken... terwijl ze wisten wie de dader was. Het weer vanavond valt vooral in het noordwesten regen. Er waait een matige tot stormachtige zuidwestenwind... met name aan zee komen zware windstoten voor... In de loop van de nacht neemt de wind af. Morgen bewolkt en regenachtig, behalve in Limburg. Het wordt 12 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is drukker dan anders en dat komt door regen en door ongelukken. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat het vast tussen Breukelen en Maarsen. Daar heb je 10 minuten vertraging door een aanrijding en de rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam een kwartier oponthoud... tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. De andere kant op op de A4 richting Den Haag heb je ook een kwartier vertraging. Het staat daar vast tussen Nieuw-Vennep en Dorp. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam staat het vast bij knooppunt Koenplein... door een spoedreparatie aan de weg. Na een ongeluk is de vangrail daar beschadigd geraakt. De rechterrijstrook is dicht, je hebt daar nog vijf minuten vertraging...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 Ik dag de dag I'm not right. DanceNet Dance Radio, Amsterdam Amsterdam's most wanted, like it's legal, playing funky tracks, soulful dance, classic grooves, all day long for free, the jam of Amsterdam, Dance Radio. The wheels of love already It's in motion Oh, baby, it's in motion, oh, babe, it's in motion. I'm <laughs> <laughs>